Dus haait mij de riet, vrouw net het jout verdriet. het hele houdelijk is maar ongerieert. To wist wel hoe zo'n geert, een vrouw die studie zwiert, ik wik de jonge bin, de jonge wie. Maar wat net is dat kind van zelf baren, ik ha een zwak varen bevet je vrouw. Vol al mijn boesje, vol bij haar vertaren, om haar winkel miljoenen op persjauw. Ja, plan het zijn, ik ben op haar verheelen, on haar alleen is wie zang gewijt. Maar als ik haar heel, denk ik de dielen veronderbudden van uw Al jouw te ek vertier, zand biefke en kwier, ik ben er net ontdacht en door een kaart. Zand zwart is mij te zwier, ik ben nog net saffier. dat alle boeter op die een Maar wat net is dat kind van zelf wil baren, ik ha een zwakvarende vetje vrouw, Vol mijn boest vol bij haar vertaren om haar winkel jen op een show. Ja, plan niet zijn, ik ben op haar verheerlijk. On haar alleen is vizantje wij, maar als ik vrede zil, denk ik de dieren veronderden van u Maar als schaafreën ziel denk ik, de delen weer onder de van huis.